Studenten hadden op sociaal netwerksite Facebook opgeroepen tot het protest. Tienduizenden mensen hadden op Facebook laten weten dat ze naar Brussel zouden gaan om te demonstreren. Hoe ver het er precies zijn geworden is nog onduidelijk.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 Een konvooi schepen met hulpgoederen wilde vorig jaar de Israëlische blokkade van Gaza doorbreken, maar werd onderschept door de Israëlische marine. Bij de bestorming van een van de schepen en de gevechten die daarop volgden, kwamen negen Turkse activisten om het leven. Op het WK Sprint in Heerenveen heeft de Canadese Christine Nesbitt haar koppositie in het algemeen klassement verstevigd. Ze werd op de tweede 500 meter, die werd gereden derde. Jenny Wolf won de afstand net als gisteren en behield daarmee de tweede plaats op de algemene ranglijst. Margot Boer werd op de 500 meter tweede. In de tussenstand staat Annette Gerritsen derde. Straks wordt nog de 1000 meter gereden. In de Eredivisie Voetbal heeft FC Utrecht voor de tweede keer dit seizoen van Ajax gewonnen. Voor de, voor de winterstop won Utrecht in de Arena met 2-1. Nu werd het thuis in de Gal gewaard 3-0. Na 25 minuten spelen stond Utrecht al met 2-0 voor. Kort voor tijd maakte Ismo Forstermans de derde goal.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 Waar, oh waar beginnen we dit uur in de Euroborg Groningen Twente Henk Kok. Het is zojuist 1-0 geworden voor de FC in Groningen. Het was een fantastisch doelpunt van Tim Matas. De voorzet kwam vanaf de rechterkant van het veld van Ene Volsen. Matas ging naar de eerste paal toe, kroop voor Douglas, een directe tegenstander. Wiskrof was dat er ook niet bij. En met de binnenkant van de schoen liet hij heel beheerst, stikte hij de bal naar de verste paal toe. Een heerlijk doelpunt, een typische spitsen doelpunt. En ik kan me voorstellen dat de Italiaanse clubs in deze Tim zijn geïnteresseerd. Hij krijgt niet zoveel ballen in deze wedstrijd. Maar op deze wijze, zoals hij dit doelpunt maakte, dat was gewoon van de grote klasse. Een beetje tegen de verhouding in leidt FC Groningen met 1-0. Zijn er nog meer goals gevallen? Kerkraden, Rode Excelsior en Joutkamp. Dacht het wel, Tom. Het is 2-0 geworden voor Rode EC. Een goed doelpunt van K die wel helemaal vrij mocht inkoppen bij een hoekschop van Hadouier. En zo leidt Rode EC goed voetballend overigens met 2-0 tegen Excelsior. En dan in, ook in Limburg daar, VVV PSV, Bas Tegeler. Ja, PSV op 1-0 voor in uh, Venlo, maar zal heel tevreden zijn met die tussenstand in Groningen. Mag een hoekschop gaan nemen, nu Zoetzak achter de bal, wordt het de kopie van de 1-0. Kieper glijdt weg, dan moet Rodriguez er dichtbij schieten en die schiet een halve meter over... en laat de kans op 2-0 liggen zoals Zoetzak dat een paar minuten geleden deed... uit een riante mogelijkheid die die naast schoot. Waarmee maar weer is aangegeven dat PSV de schaapjes eigenlijk al op het droge had kunnen hebben na een half uur. Maar het is slechts 0-1. Gio Lippens, wereldbeker fietsen, hoger rijden, de mannen nu ook van start... Bij de mannen is alles begonnen. Tumultueuze start. zagen een valpartij met twee Nederlandse rijders. Twee mannen van AA drink die het begrip ploeggenoot wel iets te letterlijk opvatten. En allebei gingen liggen. Thijs van Amerong en Eddie van IJzendoorn. Inmiddels hebben zij hun weg kunnen vervolgen. We zien een groot peloton in de achtervolging op één man. Het is niet zomaar een man. Het is de wereldkampioen van vorig jaar, Zdenik Stibach. En we zijn bij het WK-sprint in Heerenveen. Daar was juist de 500 meter bij de mannen. Stefan Groothuis ging naar de eerste dag aan de leiding... maar werd gedisqualificeerd juist op zijn 500 meter. Niet iedereen kan leven met die beslissing van de scheidsrechters. Even luisteren naar Erwin Wennermars... voor de NOS als analyticus aanwezig in Tialf. Nou, dat is echt onbelachelijk dit. Ze maken echt die ISU, ze maken die sport gewoon helemaal kapot hiermee. Echt. Het gaat hier om de wereldtitel. Die Stefan Groot is, die staat hier aan de stad. Die wil hier winnen. Die rijdt tegen, tegen, tegen zo'n directe of concurrent. En die komt de bocht uit. Die komt met zo'n ongelofelijke snelheid. Met 60 kilometer per uur die bocht uit. Dat het is al onmogelijk om dan die bocht te houden. Ja. En dan moet hij dus aantonen dat hij zo snel mogelijk weer terug gaat in zijn eigen lijn. Maar hij ziet er ook nog voor hem... Die, die jonge rijder, die, die een fantastische tijd rijdt hier. Dus er komt zoveel gaat, gaat, gaat, gaat, gaat er door hem heen. En dan is hij dus net één slagje is hij dus niet meer op tijd weer terug in die baan. En ik vind het ook een belachelijke regel. En ik vind het echt, hier waren we het hele jaar al bang voor. En nu gebeurt het dus. Ze maken de sport hiermee gewoon kapot. Sweet Home, dat Alabama schoot. maakt plaats voor de Euroborg. Henk kok. Het is gelijk geworden. Er wordt nog wel wat geappelleerd door SC Groningen. Maar de gelijkmaker is zojuist gescoord. Eerst nog een schot van Brahma. Werd buiten de paal getikt door Luciano. Janko kon uiteindelijk de bal niet binnen tikken. En nu is het dan toch 1-1 geworden. En ik vraag me nog even af wie dat doelpunt heeft gemaakt. Ik denk dat het toch Janko is. Ja, Janko die tikte van heel dichtbij. Tikte die bal binnen. En het is uh, geen buitenspel. Of is het wel buitenspel. Randje buitenspel. Maar Janko die eerst nog werd gehinderd door Luciano bij die eerste actie na een schot van Brama. Luciano kon de bal niet goed onder controle krijgen en Janko kwam te dicht op de doellijn en kon Luciano zich in tweede instantie instellen. En nu heeft Janko toch de gelijkmaker geschoord. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Nu de Jong aan de bal, die probeert te schieten. Schiet de bal tegen het lichaam van Krankwist aan. En dan kan Groningen de bal overnemen naar de linkerkant van het veld via Tadic. Maar daar die wordt onmiddellijk op zijn huid gezeten door John. Hij is dan gedwongen de bal even terug te spelen. Dan in de breedte naar uh, Garcia. Garcia 2, 3 meter over de middellijn. En dan naar de rechterkant van het veld. 10, 20 meter van de cornervlag af. En de volgende, ze gaan naar binnen. En dan komt achter achterlangs. De voorzet van Kieftenbelt komt uh, in de voeten van uh, Douglas. Slechte voorzet was dat. En dan kan Twente de zaak weer overnemen. Naar de rechterkant van het veld. Maar even heeft uh, Weger even gefloten. Het is een overtreding begaan. En er wordt ook nog een gele kaart uitgedeeld. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik heb het niet. Ja, dan wordt die gele kaart. Die gaat naar de je Krijgt dan waarschijnlijk die gele kaart van FC Groningen. En zo nou, nou, is ook, nou, nou, er moet het Cassia zijn die er, uh, die gele kaart krijgt. Het is Cassia geweest, want die ging het duel aan met zijn tegenstander. In dit geval was het even uh, de jong van FC Twente. Vrij schop van Twente, het spel vloeit op en neer. Er zijn niet zoveel grote kansen geweest in deze wedstrijd... maar je zit geen moment te vervelen. Het voordoet spel van FC Twente is wat beter, wat gemakkelijker... het is wat bewegelijker, het positiespel is ook wat beter. Maar Groningen krijgt iedere keer wel weer de kans om zich verdedigend te herstellen omdat Twent misschien wat doortastender moet zijn voorin. We hebben gespeeld. Bijna 42 minuten. Laten we nog even kijken naar deze aanval. John die komt er niet langs. Wel een hoekschop voor de FC Twente. Bijna 42 minuten gevoetbald. 1-1 is de stand in de Euroborg. De nummers 2 en 4 is op gelijke hoogte. De nummer 3 AX heeft al verloren. PSV misschien wel de lachende derde dit weekend. Bas Tegler. Op bezoek bij de nummer 17 VVV. Het is 0-1 nog altijd. 3 minuten voor rust. PSV, en dat heb ik eerder verteld, had zichzelf een dienst kunnen bewijzen... door al de tweede te maken. Zo even weer een kans. Toivonen. Bal onderweg nog aangeraakt, dacht ik door en uiteindelijk uh, over het doel van Bejois. Die toch wel voldoende ballen al op zich af heeft zien komen. Vrije of een hoekschop nu voor PSV. Zuzak zoals altijd achter de bal. En dus beweging bij Toivonen naar de eerste paal. Die moet al doorkoppen zoals dat gebeurde bij de goal. Maar dit keer wordt die bal door doortoot. Weggekopt. Opgevangen opnieuw door PSV. Manolev laat hem weer liggen halverwege de VVV-helft voor Zuzak. Op de voorzet. Dan worden er uh, allerlei mensen ondersteboven geduwd. En is Berg, degene die geel krijgt omdat hij in het voorbijlopen zijn tegenstander een duw heeft gegeven. Kuipers heeft dat gezien. Dan geeft de Zweedse aanvallen van PSV de Gele Kaart. Tweede in de wedstrijd en dat zo even Leemans al geel kreeg. Na een veel te laat ingezette tackle op Toyvonne Die niet zo hard was, maar meer dom. En hij had al een paar dingetjes eerder gedaan ook. En toen dacht Kuipers, nu is de maat vol. VVV wil graag, maar VVV komt er eigenlijk niet echt aan te pas. Moet wel zeggen dat Dario Foujicevic gehuurd van Twente. Omdat middenveld bij de Limburgers niet meer staat goed is. De bal wil en daar eigenlijk ook altijd wel aardige dingen mee doet. Dat is er een om in de gaten te houden deze Bosnier van pas 20 jaar oud. Voorlopig sneeuwt hij toch een beetje onder nu vanwege het eind over zijn geweld. Want daar komt men weer. Voorzet vanaf de rechterkant van PSV. Half weggewerkt door Power geschoten door Lens en 2-0. Voor PSV. Mooi gespeeld. Goede goal van Germain Lenz. Die de bal krijgt waar die hem eigenlijk niet meer verwachten Omdat Power de bal gewoon had moeten wegtrappen. Dat doet hij onvoldoende. En met een soort halve volley gaat de bal niet eens met zoveel snelheid. Maar met evenveel precisie. Over Bejois heen. 0-2. VVV PSV. De laatste minuut van de eerste helft. Roda 2-0 voor op Rozen tegen Excelsior. Andy. Ja, want ze zijn ook een stuk sterker dan Excelsior. Je ziet duidelijk dat het uh, uh, verschil uh, aanwezig is. Want met handen en voeten moet Excelsior verdedigen. Nu dan misschien via vrije trap in de aanval. Maar nee, de vrije trap van Koolwijk wordt makkelijk onderschept door Roda SC. Dat uh, goed voetbalt. Ja, Zo'n wedstrijd van is de een zo goed of de ander zo slecht. Ik vind het uh, van beide. Uh, Roda speelt gewoon lekker voetbal. Veel beweging en weet Excelsior constant goed vast te zetten met veel mensen op het middenveld. En dan snel in de omschakeling als ze de bal hebben. Roda mag gaan gooien. Doet dat via Jimmy Hampton, de maker van het eerste doelpunt. K, maker van het tweede doelpunt op het half uur. En nu zitten we een paar minuten voor rust. En Roda dus op roze in een belangrijke periode. Vitesse uit, Heracles uit zijn de volgende twee wedstrijden. En dan Ajax thuis. Ja, en dus doet Roda het gewoon heel erg goed zo op die vijfde plaats in de competitie. Balbezit voor Excelsior Colwijk. Speelt de bal naar Klaas. Klaas raakt de bal kwijt en dan kan de Lorge overnemen. Doet dat goed naar Willem Jansen. Willem Jansen met snelheid. Willem Jansen nu ook de helft van Excelsior. Ziet heel goed dat aan de linkerkant Hadouier vrij staat. Hadouier op de rand van het strafsopgebied. Hadouier probeert zijn tegenstander voorbij te gaan. Dat lukt in eerste instantie niet. Blijft het bal bezit voor Roda via Former. Vormer naar Wielaard. Wielaard kan gaan uithalen. Nee, doet dat niet. Brengt de bal in richting Willem Jansen. Maar dan wordt de bal onderschept. Kan de Lorge de bal weer overnemen voor Roda. Maar wordt er dan een overtreding gemaakt? Door Soutjuin. En zo mag Excelsior een vrije trap gaan nemen. Maar is duidelijk de onderliggende partij: getuige ook te scoren 2-0 in het voordeel van Roda tegen Excelsior. Spanning in de Euroborg. Groningen Twente. Henk. Ok. Ja, we zitten in tijd van de eerste helft. O en dan is het Douglas die hem terugspeelt op zijn doelman. Bal in de middencirkel. Er wordt gekopt, nee, wordt niet gekopt door Janko. Maar er werd even gekopt door Ivers. En Ivers is de directe tegenstander van Janko. Bal in de achterhoede. En de achterhoede van de FC Twente. Rosales naar John. John dan in de breedte naar Wiscroft. Ter hoogte van de middenlijn. Precies op de middenlijn. John er nog eens een keertje. En dan gaat John die gaat een beetje lopen met de bal. Kan spelen in de voeten van de Jong. Dan de sliding een beetje van achteren, maar de heeft laat doorspelen. En dan kan uiteindelijk kan krankwist de bal terugspelen op zijn doelman. Maar Weger heeft, heeft gefloten voor de eerste helft, een zeer aantrekkelijke eerste helft... met een gelijke stand van 1 tegen 1. Een prachtig subtiel doelpunt van Matas, die profiteerde van een voorzet van Ene Volsen. En Matas die kwam dan voor zijn directe tegenstander Duklers. En bij de eerste paal, met een hele subtiele voetbeweging, deponeerde hij de bal bij de tweede paal. En van dichtbij scoorde Janko voor de FC Twente. En zo staan deze beide ploegen op gelijke hoogte. Maar ik verwacht nog een buitengewoon spectaculaire en boeiende tweede helft... met deze stand van 1 tegen 1. Twee ruststanden dus. Groningen-Twente uh, staat dus 1-1. PSV leidt met 2-0 bij Venlo, bij VVV. Ook daar is het rust. En in uh, Kerkraden rolt de bal nog bij Roda Excelsior, Andy? Ja, 2-0 nog altijd de voorsprong voor Roda in het stadion... waar er 19.000 in kunnen en er maar 12.500 zitten. En dat uh, terwijl Michel Winter, de scheidsrechter, die al drie gele kaarten heeft gegeven in de eerste helft... voor het einde van de eerste helft fluit. En Roda op roze zit door hem en NK, want Roda leidt met 2-0 tegen Excelsior. 2-0 dus daar, Roda, Excelsior. Hier hoorde net al de andere ruststanden. Utrecht tegen A is eigenlijk eindigde eerder vanmiddag in 3-0. Het veldrijden dan in hoger rijden. De mannen, Gio Lippens. ...steeds de voorsprong voor de wereldkampioen. De uittredend wereldkampioen, zoals je dat zo mooi zegt. Of laten we het anders zeggen. Hij moet komende week in St. Wendel zijn wereldtitel gaan verdedigen. Dus Denik Stibar de Tsjech die zo sterk aan dit seizoen begon... ...won alle wedstrijden waaraan die deelnam. Toen raakte hij geblesseerd tot zo'n beetje rond de kerstdagen. Inmiddels weer terug in het veld rijden. Besloot vorige week de wedstrijd in Pontchâteau aan zich voorbij te laten gaan. Want hij was toch kansloos in de strijd om de wereldbeker. En dat werd hem wel kwalijk genomen. Met name door de Vlamingen. Want die zeggen, je moet altijd en overal je gezicht laten zien. Je moet altijd en overal rijden. Stieba koos voor een trainingskamp in de zon. En kwam fit terug. En rijdt nu weg bij de rest. Eén achtervolger, Klaas van Tornhout. En daarachter de groep met de grote favorieten. Met Niels Albert. De leider in de stand om de wereldbeker. De man die ongetwijfeld hier die wereldbeker gaat pakken. Sven Nijs zit daar ook bij. Eigenlijk alle grote namen. Kevin, Pauwels en noem ze allemaal maar op. De beste Nederlanders, gerben de knap. Knie... En Eddy van IJsseldoorn, zij rijden wat meer in de achterhoede in de tweede achtervolgende groep. Ze kunnen het tempo van de grote mannen niet bijbenen. We gaan eens even naar Amsterdam, jumping Amsterdam. Altijd een mooie, chique omgeving, Ed van der Bent en springende paarden. Ja Tom, en dat zijn er 45 in de grote prijs. Waarvan 21 onder een Nederlandse ruiter. En het zijn overigens, kijken we naar de Nederlandse paarden. Altijd goed vertegenwoordigd in de internationale springwereld. Dat zijn er 12 in deze rubriek. En kijk je naar het affiche van de... Tien van de wereldranglijst. ruiters zijn er zeven maar liefst hier in deze wedstrijd actief. Maar er hoort één maar bij. Uh, het is natuurlijk heel mooi dat ze hier zijn, want er is weinig concurrentie dit weekend. Maar ze nemen dan in dit geval niet hun toppaardstarters in deze wedstrijd. Maar vaak nog wat jonge paarden. En uh, het parcours geeft nogal wat uh, problemen. Er is nog geen foutloze rit geweest. De tijd is ook een behoorlijke spelbreker. Al heeft de jury na drie volledige ritten die er bijna niet te vinden waren, hebben ze de tijd. Dan hebben ze de mogelijkheid om de tijd te verruimen. Die is met vier seconden verhoogd toegestaan tijd. Maar het probleem zit er met name in de delicate afstanden van de hindernissen. Je moet, kunt niet in één tempo rijden. Je moet echt dan weer terugnemen, dan weer versnellen. En als je dat niet op het juiste moment doet, niet die timing met je paard goed kunt overbrengen via allerlei inwerkingen van, van zit en met stemhulpen en anderszins, dan kun je de problemen komen. En dat is tot nu toe eigenlijk het beste vergaan om het minst in de problemen te komen. Piet Raarmakers junior, 28 jaar, met van schijndals Raskin. Hij had maar één springfout en dat op eigenlijk de is Lastige lijn in het parcours, de diagonaal. Er staat een soort van viersprong. Formeel staat er eerst een uh, hindernis, als vier galopsprongen erachter, staat dan een driesprong. Bestaat uit een okser. Een okser is een sprong. Daarachter op één galopsprong een stijlsprong. Dat is stijlsprong is met EI geschreven. En alleen maar, niet alleen stijl in hoogte, maar ook uh, is hij uh, met al, alleen maar elementen boven elkaar. Dus niet geen deel van de hindernis daarachter. En dan op twee galopsprongen daarachter weer een vierkante okser. Dat wil zeggen dat de voor- en de achterzijde op dezelfde hoogte zijn. 1,55 meter. In dit geval. Kortom, een heel lastig parcours. Maar goed voor die 75.000 euro die er te verdelen zijn, waarvan 22.500 voor de winnaar, moeten er natuurlijk voor gestreden worden. En voorlopig dus nog geen foutloze rit. Dus we zijn benieuwd hoeveel en van die 21 Nederlanders er in de eventueel barrage komen.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 Code hit for Bruno Mars, "Just the Way You Are." Utrecht-Ajax gaan we het over hebben eerder deze middag. De half één wedstrijd. Ajax had aan de hand van Frank de Boer. Geen doelpunten tegenkregen in een aantal opeenvolgende officiële wedstrijden. En volgens vele mensen zich zo aan het herstellen was... dat ze weer een heuze titelkandidaat waren. Maar vanmiddag het zou dan de eerste echte test volgen. Nou, die volgde en die liep niet goed af... want Utrecht liet niet heel van Ajax. Overspeelde de Amsterdammers, maakte in één minuut... 2 maar via Duplan de 2-0-voorsprong... speelde daarna rustig de wedstrijd uit... en zag Forsterman vlak voor nog de marge zelfs op drie brengen. Ronald van der Geer zag die wedstrijd... en ging na afloop in gesprek met de nieuwe Ajax-trainer Frank de Boer. Frank, wat was er aan de hand met jouw ploeg vandaag? Nou, dat kan je wel stellen. Dat uh, eigenlijk het merendeel ver onder zijn niveau was. Waardoor je eigenlijk uh, ja, Utrecht het makkelijk maakt. Uh, ze hebben natuurlijk uh, vooral de eerste helft redelijk tot goed gespeeld. Maar dat werd ook in de hand gewerkt... Uh, door ons eerlijk gezegd. En, uh, ja, doordat wij zeg maar, een heel, ja, heel slordig waren in balbezit... Ja, konden we eigenlijk steeds, konden we niet onder de, of eigenlijk onder de druk uitkomen. Terwijl het wel steeds kon. En uh, ja, dat neem ik me ploeg vooral kwalijk. Dat, kijk, dus het was niet zo dat Utrecht uh, het, het ons heel moeilijk maakte. Maar uh, we, we speelden zo makkelijk die bal. Ja, dan is het voor elke tegenstander natuurlijk, uh, wordt het dan een stuk makkelijker. Ja, en dan hebben ze natuurlijk goede mensen die daar heel, veel, heel goed van kan profiteren. Mertens, de moersje natuurlijk, gevaarlijk met zoveel. hoofd. Nou, Duplan uh, scoort dan twee keer. De eerste was natuurlijk een fantastische goal. Dat zal hij waarschijnlijk ook nooit meer maken. Een beetje half slijding. schiet hem precies in de, in, in de kruising. Dat was jammer. Uh, maar nogmaals, uh, er waren te veel jongens onder het niveau. Ja, en dan, uh, dan krijg je het natuurlijk uit. Uh, bij Utrecht altijd lastig. Is, is dat iets wat kan gebeuren? Want normaal gesproken zou je zeggen... jullie zitten in een soort euforische stemming. Dan is er helemaal geen reden om zeg maar, door die, door die ondergrens... zoals dat dan wel eens genoemd wordt, heen te zakken. Nee, maar we raken ook helemaal niet in paniek. Alleen nogmaals, ik heb gezien dat we juist wel konden voetballen. En we zochten het ook wel. Alleen bijvoorbeeld uh, jongens op het middenveld, die hadden zo snel balverlies. Ja, als je dan in voorwaartse uh, beweging bent, en, en dan moet je er opeens achteraan. Ja, daar hebben zij fantastisch van geprofiteerd. En, uh, nogmaals, een compliment daarvoor, uh, voor Utrecht. Maar uh, ja, het was voor ons een mindere dag. En, uh, en uh, nogmaals, je hebt een hele jonge ploeg. Uh, zoals bijvoorbeeld Christian. Nou, die had zijn dag niet vandaag. Nou ja, dat kan je ook een 18-jarige jongen niet, uh, niet kwalijk nemen. En uh, ja, nogmaals. Uh, dat hadden andere jongens ook. Wat doe je daarmee in de rust? Want, want heb, je, heb je wel herstel gezien? Ja, volgens mij hadden we de rust. Uh, als we de tweede helft mij hebben wij uh, 70% balbezit uh, gehad. Maar uiteindelijk ja, is het dan zo'n cruciaal moment met, met Mickey... Soleimani, die zeg maar in de tweede minuut na rust ja, alleen voor de keeper komt, ja, die moet dan hangen. En dat gebeurt dan niet. En uh, dan is het weer een dreun eigenlijk voor, voor zo'n jonge ploeg. En uh, ik, was, ik ben wel kwaad geworden. Of, uh, of, ze nog wel, of ze wel wakker waren, zo vroeg eerlijk gezegd. Omdat je om half één speelt. En, ja, nogmaals, er waren te veel jongens onder het niveau. Uh, en ja, dat, dat kan er soms één zijn, maar niet vijf, uh, zes. Frank de Boer, die nu wel ook weet hoe het is om de pers te worden staan na een nederlaag. De Nederlandse veldreister, uh, Salom van Pasen, die heeft voor het eerst na loopbaan de wereldbeker gewonnen. Van Pasen werd vierde in de cross van de hoge rijden, voldoende voor de eindzege in het klassement. Gia Luppers, na afloop, in gesprek met Van Pasen. Sanne, kun jij zo goed rekenen? Uh, studeer ik voor, hè? economie. Dus, uh, <laughs> en ik heb geleerd, je moet niet meer doen dan nodig is. Nee, nee maar hoe ga jij zo'n wedstrijd in? Je weet, uh, je moet in ieder geval vijfde worden als Compton wint. Want die zesde plek, ja, dan zou Compton het toch pakken. Ja. Dus kijk je dan om je heen? Sanne Kant zit bij jou, uh, Katarina National, noem ze allemaal maar op. Nou, ik heb niet echt gekeken omheen. Want ik vind gewoon dat je onder de wedstrijd met de wedstrijd bezig moet zijn. En niet met, uh, met het resultaat, het eindresultaat. Natuurlijk. Merk je dat je in je achterhoofd meespeelt, maar je moet gewoon knallen. En uh, kijk, er zat vandaag niet meer in als een vierde plek. En uh, ik heb er gewoon heel hard voor gevochten om die vierde plek te kunnen behouden. En uh, ik heb niet naar achter gekeken, alleen maar naar voren gekeken. En uh, gewoon geknald. En ja, het is gelukt. Het is eigenlijk heel simpel, hè? het is een regelmatigheidsklassement. Degene die alle wedstrijden rijdt en daar gewoon het hoogste scoort, ja, die ja. wordt winnares van de wereldbeker. Ja, het is gewoon heel simpel. Hè? <laughs> nou ja, ik ben er wel heel trots op. Uh, gewoon, uh, het is wel een sterk punt voor mij dat ik gewoon regelmatig rijd. Ja, vierde plek in de Wereldbeek is mijn slechtste plek, dus ik denk niet dat het, dat het slecht is. En uh, ik ben er gewoon heel trots op dat dit als resultaat is. En, uh... Heeft het jou verbaasd dat je dit seizoen zo regelmatig rijdt? Nou, het heeft me niet zozeer verbaasd dat ik zo regelmatig want dat heb ik andere seizoenen ook gedaan. Alleen andere seizoenen zat ik een paar plekjes naar achteren. En nu uh, heb ik gewoon een stapje kunnen maken dat ik gewoon meer uh, richting het podium rijd. En daardoor uh, dit resultaat. Dus uh, het verbaasde doet me niet echt. Misschien de rest wel, maar mezelf niet. Hoe groot is de stap nog naar dat volgende podium? Hè? Het podium zoals we dat hier hebben gezien, bij deze Wereldbekerwedstrijd. Uh, naar Compton, naar Koep van Akel, naar Vos. Ja, dus uh, gewoon nog een jaartje wachten en dan sta ik daar ook tussen. <laughs> nee, je ziet gewoon ook ieder jaar een stapje maken. en uh, Volgend jaar uh, hoop ik te kunnen staan en dat ik met hun ook gewoon echt helemaal mee kan doen. Er komt nog een toetje van het seizoen. Er zijn mensen die zeggen van nou, er zou wel eens een outsider kunnen winnen. Dat denk ik ook. Ik heb het rondje gezien en het is gewoon een heel mooi rondje. En, uh, je ziet gewoon net de drie die vandaag op het podium staan, die kunnen natuurlijk heel veel kans maken. Maar uh, ja, Nes die vandaag er even na ook goed. En uh, ik denk gewoon dat het gewoon misschien nog wel een heel verrassend podium kan worden. Definitief is er niet, dus uh, ja, wie weet. Sanne van Paas, de winnares van de wereldbeker. We noteren het hè? Ja, die nemen ze niet meer af hè. <laughs> Radio 1, het NOS Journaal.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 De Verenigde Naties concludeerde vorig jaar na een onderzoek... dat de Israëlische commando's buitenproportioneel veel geweld gebruikten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Op de A13 Den Haag naar Rotterdam staat bij Delft twee kilometer file. Alle parkeerplaatsen bij Ikea zijn namelijk bezet. Daarom is de afrit Delft dicht. Sportradio NOS. NOS Radio. Parkeerplaatsen hier geweest overigens ook bezet, Maar de afrit is niet dicht, uh, Sebastian Timmerman. Want de WK is daar in volle gang. De kilometer bij de vrouwen. We gaan langzamerhand naar de ritten die ertoe doen. Hè? Het zal wel uh, druk worden dadelijk om weer weg te komen. Dat wordt wel veel rijden. En inderdaad, we zijn aangekomen bij uh, de slotfase van uh, de 1000 meter. Uh, Iedereen wust in de baan in de negende rit tegen Laurine van Riese. Nederlands onderrondje in Trial, de discussie van de dag. De diskwalificatie natuurlijk is van Stefan Groothuis, die inderdaad uh, twee keer door de lijn heen ging op het rechterstuk op de 500 meter. Er is wel een officieel protest ingediend door de Nederlandse ploeg bij de ISU. Maar ik denk niet dat het veel kans van slagen heeft en dat het toernooi dus gewoon over en uit is voor Stefan Groothuis. Ik ben benieuwd wat Laurine van Riesen daarvan heeft meegekregen van de disqualificatie van haar ploeggenoot bij Control. Van Riesen staat ook op de baan met die strakke blik die we van haar gewend zijn. De nummer 7 na drie afstanden. Wust is de nummer 8. Onderlinge verschil is bijna 18e van een seconde in het voordeel van Laurine van Riesen. Maar het podium dat is te ver weg. Dan zouden er hele rare dingen moeten gebeuren. Op deze slotafstand van dit WK sprint. Voor Wüst haar derde wereldkampioenschapsprint. Voor Van Riese is het haar tweede wereldkampioenschapsprint. En Wüst wil graag de 1000 meter winnen. Maar gisteren werd ze tweede. Was ze de best of the rest. Achter Christine Nesbit. Nu is ze wel goed weg. Ze, ze viel als het ware mooi in het startschot. Irene Wüst. Vertrokken in de binnenbaan. Gisteren reed Wüst 1.16.49. De snelste tijd tot nu toe. Staat op naam van Eidova uit Kazelstaan met 1.17.17. En die tijd moet er aangaan in deze rit door beide dames. Van Riesen opent in 18.08. Snelste opening tot nu toe. Wust is ietsje trager, maar dat zijn we wel van haar gewend. Dat is ook wel normaal. Wust is in haar opening 18.42 wel ietsje sneller dan dat ze gisteren openen. Nu is het voordeel voor Van Ries op de kruising, die na Irene Wust toe kan kruipen, even mee kan gaan in het zog. In de slipstream bij Wust en in de binnenbaan nu voorbij kan gaan en proberen, kan proberen een gaatje te slaan. Maar Wust komt nu op stoom altijd in de 1000 meter. De doorkomst naar de 600 meter bij de dames binnen de lijnen. 45 99 voor Van Rissen Zelfs de doorkomsttijd nog steeds. 46-44 voor Irene Wust. En dan zit er voor Van Rissen wellicht ook een goede tijd. En als ze dat in de laatste ronde kan volhouden. Maar ze begint wel stil te vallen. Ook wat onbalans bij de linkerarm. En daar komt Irene Wust aan. Die ook nog eens het voordeel heeft dadelijk van de laatste binnenbocht. Snelt richting Laurine Van Riessen. En daar gaat ze onderdoor bij Van Rissen in de laatste bocht. Wust gaat de ritie winnen. Gisteren dus 1.16.49. En nu gaat ze het doen in 1 minuut. En 15 3 dat is een forse verbetering van die tijd van gisteren. En 1, 16, uh, 61 noteer ik voor Laurine van Riessen. Maar vooral Wust heeft het dus goed gedaan met die 1, 15, 93 Snelste tot nu toe. VVV-PSV even een doelpunt halen bij Bas Tichler. De tweede helft is net begonnen en PSV is op 3-0 gekomen. Hutchinson scoort zijn eerste doelpunt voor PSV. Hij lijkt ermee te hebben gewacht tot hij de positie van Affelay moest overnemen. En dacht, dan hoort maken er ook bij. Dat doe ik dan maar. Weggestuurd door Lens. Slim weggelopen bij Pauw die om zich heen kijkt. Hé, hey, is er geen buitenspel? Nou, dat was het niet. Een heel mooi secuur met de buitenkant van de voet in de verre hoek geduwd. Buiten het bereik van Bejois. En de wedstrijd die was natuurlijk al beslist na de 2-0 vlak voor rust van Lens. Vlak na rust 0-3 Hutchinson. Het is gedaan in Venlo. Gaan we weer even naar Gio Lippens. Wereldbeker, veldrijder Gio. Nog altijd de wereldkampioen vooraan. Ja, nog altijd de wereldkampioen vooraan. Maar hier is het nog zeker niet gedaan. Nog geen 3-0 voor Zdenek Stibar. Want het gaatje wordt kleiner en kleiner. Zojuist was het nog 17 seconden. Inmiddels is het teruggelopen tot 8 seconden. En dan weet hij dat er drie achtervolgers in aantocht zijn als hij nu de weg oprijdt. En dan weet dat als hij over de streep komt, dat hij nog vier volle ronden moet rijden. In de achtervolging Niels Albert, Klaas van Tornhout en Kevin Pauwels. Die drie zijn bij elkaar. Een heel klein gaatje dan. En Dan hebben we daar Sven Nijssen. De man die toch herstellende is van een griepaanval. Maar toch langzamerhand weer beter in vorm lijkt te komen. Nijs die misschien de aansluiting weer kan krijgen met die drie achtervolgers. En dan gaan we even aftellen. Stibar is inmiddels alweer over de streep. Nog vier rondjes te rijden. En hier is het inderdaad acht seconden precies voor de drie achtervolgers. Dan komt Sven Nijs. Dan komen er een hele hoop anderen. En dan weten we dat op de veertiende plaats Gerber de Knecht rijdt. Met een achterstand van meer dan een minuut. De WK sprint nog drie gitten op de duizend meter bij de vrouwen. Sebastian. Een uh, Japans, Amerikaan. De Amerikaanse onrondje gestart. Nou, Cordaira in de binnenbaan die er goed voor stond na de eerste dag. Maar na een uh, mindere 500 meter vandaag een beetje is weggezakt in het klassement. Zesde staat Eén plekje achter. Heather Richardson, de Amerikaanse, die de rug wat gerecht heeft. Na een uh, betere 500 meter dan gisteren over de rug gesproken. Dat is een blessure die Richardson opliep tijdens het Amerikaans kampioenschap. En dat lijkt daar toch nog wel een beetje parter te spelen zo nu en dan op de baan. Heeft ze meer snelheid dan uh, Cordaira Richardson met die hele brede slag. Ze heeft lang. En die zwaaien zo nu en dan alle kanten op. Ze komt uit het inline skaten. En je ziet dat ook duidelijk terug in haar manier van rijden. In haar techniek. Maar hard gaat ze wel. Maar niet hard genoeg lijkt het om het podium te gaan behalen in dit toernooi. Met 46.09 is ze na 600 meter iets sneller dan Wüst. Ietsje langzamer van Van Riesen, Maar Wüst had een hele goede slotronde. En ik moet nog maar zien of Richardson dat uit de hoge hoed kan toveren. Want ze valt toch een beetje stil inmiddels op de kruising. Cordaira die gooit allebei de armen al los. Maar ligt een meter of 15, 20 toch achter op Richardson. Dat verschil gaat wel minder worden, omdat Cordara de laatste binnenbocht heeft en Richardson de buitenbocht. En daar is Richardson dan toch met voorsprong uitgekomen. De 1.15.93 van Wüst blijft staan. Het wordt een tijd van 116-67 uh, voor Heather Richardson. Daardoor blijft ze wel uh, Laurine van Riesen voor in het algemeen klassement. En Cordara doet dat ook, ondanks de 1.17.25 die zij op, de, uh, op het bord heeft neergezet. Wüst nog altijd aan de leiding dus bij deze duizend meter voor Laurine van Riesen. Als wij de echte grote finale gaan krijgen van dit wereldkampioenschap. Sprint hier in Thialf. Dat toch een dompunt te verwerken kreeg door die disqualificatie van Stefan Groothuis. Bij de mannen. Bij de vrouwen gaat er geen Nederlandse wereldkampioen worden. Of Nesbit moet onderuit gaan. Of een andere enorme grote fout maken op de afsluitende duizend meter. Dan zou dat nog kunnen. Maar als alles gewoon verloopt, waarvan, waarvan iedereen denkt dat het gaat verlopen. Dan wordt Nesbit de wereldkampioen. En strijden Gerritsen... En Boer, de ploeggenootjes die nu in de baan staan om... Het zilver of in eerste instantie het brons. Want Gerritsen staat derde in het klassement achter Nesbit en Wolf. En Margot Boer staat vierde in het algemeen klassement. Het onderlinge verschil is slechts tweehonderdste van een seconde in het voordeel van Annette Gerritsen. En kijk je dan naar het verschil met Jenny Wolf, Dan is dat iets meer dan viertiende van een seconde in het voordeel van de Duitse. Die gisteren verbaasde de duizend meter met een goede kilometer. Maar dat straks nog maar voor de tweede keer moet zien te doen in de laatste laatste rit tegen Nesbit. Eerst Gerritsen en Boer Gerritsen. Die start in de binnenbaan. Dus heeft dadelijk dus ook het relatieve voordeel vandaag om in de binnenbaan te mogen finishen. Dat verschil per dag. Als je op zaterdag in de binnenbaan bent gestart. dan start je op zondag in de buitenbaan. om iedereen onder gelijke omstandigheden wat dat betreft te laten rijden. De valse start bij de start. En het publiek reageert erop met een. Oh, alsof er een doelpunt net gemist wordt. een kans net gemist wordt. De valse start is voor de binnenbaan. is voor Anette Gerritsen. en de dus moeten beide dames dadelijk weer omdraaien. De ploegenootjes dus, de dames die besloten om met Marianne Timmer mee te gaan. Van control naar liga afgelopen zomer. En we kijken op de monitor nog een keertje terug naar de herhaling. Zoveel zie ik eerlijk gezegd ook weer niet gebeuren daar in de binnenbaan bij Annette Gerritsen. Misschien dat ze wel met de punt van de schaats door de rode lijn is gegaan. Dat mag niet. Je mag de Rijn lijn überhaupt niet aanraken bij de start. Dan is het al een valse start. Net zoals er dus ook heel kritisch wordt gekeken naar de lijnen op het rechte stuk. Uh, niets meer gehoord trouwens van het officiële protest. Dus ik ga ervan uit dat dat uh, inderdaad niet is gehonoreerd... door de heren van de ISU. Gerritsen en Boer worden weer opgeroepen richting de starter... van uh, dat is een Koreaan, jong seok O. Die gaat de dames wegschieten. En hopelijk gaat dat nu in tweede instantie goed. Anders zou er weer een tegenvallen zijn bij dit WK. Nu is het goed. De nummers 3 en 4 van dit wereldkampioenschap sprint naar drie afstanden zijn vertrokken. Gerritsen kruipt, of kruipt, schaats... richting Margot Boer. Sprint richting Margot Boer. Gerritsen heeft altijd meer snelheid... in die eerste meters van zo'n duizend meter. En dat is te zien bij de zilveren medaillewinnares van Vancouver. 17,98. Goede opening voor Annette Gerritsen. 18,12. De openingstijd van Margot Boer. Die dan op de kruising natuurlijk naar haar ploeggenootje toe kan rijden. Daar zijn ze op de kruising. Boer met beide armen los. Gerritsen houdt de linkerarm op de rug van dat schaatspak. Dat oranje blauwe schaatspak. En dan duiken ze aan de overzijde weer de volgende bocht in. En gaat het aardig gelijk op. Want ik denk dat ze nagenoeg gelijk de bocht uit gaan komen. licht voordeel nu voor Margot Boer. Schaats verder weg bij Gerritsen. Neemt meer snelheid mee dat rechte stuk op. Zie je ook in de rondetijd. 28 rond voor Boer. 28-4 voor Gerritsen. Iets langzamer Oef, dan wust was er Gerritsen heeft daar uh, moeite in de buitenbocht. Moest met de hand helemaal van de rug af. Veel onbalans bij Gerfse. Kan ze dat rechtzetten in die laatste ronde waar ze de binnenbocht heeft. Heel langzaam komt ze richting Margot Boer. 200ste het verschil in het klassement. In het nadeel van Boer. In het voordeel van Gerritsen. Zij ja, zij nagenoeg. Gerritsen komt terug. Gerritsen komt terug. En missen nog weer bij Boer. En dan is het <grijg> gelijk. 117-14. Die 200ste blijft gewoon staan. Het zijn de vierde tijd voor beide dames in het klassement. En ze rijden dus een gelijke eindtijd. 117-14. Wat een ontknoping van Gerritsen en Boer van deze rit. En dan kijk ik gelijk naar het officiële scorebord of daar nog een correctie aan te pas komt, wat nog wel eens gebeurt. Maar dat is niet het geval. De tijd blijft gewoon staan. En dus rijden Gerritsen en Boer hier exact dezelfde tijd. En dat betekent dus dat Gerritsen Boer voorblijft in het algemeen klassement met die tweehonderdste van een seconde. Gerritsen dus zeker van een medaille op dit wereldkampioenschap sprint. En dat is voor de tweede keer in haar carrière nadat ze in in 2008 ook hier in Ereveen Brons pakte achter Jenny Wolf en Annie Vriesingen. En over Jenny Wolf gesproken, die staat nu in de baan voor de laatste rit. En Jenny Wolf, die heeft een voorsprong op Annette Gerritsen van 45 honderdste van een seconde, op Margot Boer van 47 honderdste van een seconde. En zij neemt het op tegen de dame die gewoon haar hoofd koel moet houden en dan wordt zij voor de eerste keer in haar carrière wereldkampioen sprint. Want Christine Nesbit staat bijna 1,4 seconden voor op Jenny Wolf, haar directe tegenstandster van, uh, van nu. En daar zal ze echt geen schrik van hebben. Want Wolf is altijd veel minder op de 1000 meter dan op de 500 meter. En Nesbitt mag ten opzichte van Annette Gerritsen ook nog eens 1 seconde en 84 honderdste verliezen. Dus mag ze heel, een tijdrijden heel hoog in de 1 minuut en 18 seconden. Terwijl ze gisteren gewoon 1.15.01 reed. Toen had ze graag het baarrecord in de 1.14 willen zetten, deze Canadezen van 25 jaar. Dat lukte dus net niet. Dat was het doel voor vandaag. Maar ook hier constateert de starter dat er iets niet goed gaat bij de start. En ik heb het idee dat dat voor Nesbit geldt. Inderdaad, Nesbit maakt de fout bij de start. We geeft het publiek het gelegenheid om nog een keer te applaudisseren naar Annette Gerritsen. Zij dus zeker van een medaille, Margot Boer, die al zoveel vierde plaatsen heeft behaald in haar carrière. Die moeten dus deze rit afwachten en vooral afwachten wat Jenny Wolf gaat doen. Of Jenny Wolf, die plek, die podiumplaats die de Duitse nu in handen heeft, nog gaat verliezen aan Margot Boer. En anders eindigt ze weer op die vreselijke vierde plek. Dat weten we over, nou, een kleine anderhalve minuut. Als de dames in ieder geval nu, in dit geval, goed uh, weggeschoten uh, gaan worden staan weer bij de startlijn. Nesbitt in de binnenbaan. Jenny Wolf in de buitenbaan. En nu staan ze allebei gewoon goed stil met de schaatsen achter de rode lijn. En is de laatste rit van het WK Sprint. bij de vrouwen vertrokken. Christine Nesbitt bezig aan haar eerste wereldkampioenschapsprint. Is bezig dat ook gelijk winnend af te gaan sluiten. Loopt daar een eerste goede binnenbocht. Gaat mee met Jenny Wolf. Dat zegt al genoeg. Er is een natuurlijk een eerlijke tegenstands op de eerste meters. 18.06 om 18.16 voor Nesbitt. Door de binnenbocht heen. Die loopt ze ook weer keurig daar kan ze veel kracht kwijt van haar schaatsen op dat ijs. En daardoor komt ze altijd prima vooruit. Iets meer snelheid nog nu bij Jenny Wolf. Maar dat zal dadelijk in de laatste ronde moeten gaan veranderen. Dan moet het voordeel zijn voor Nesbit. Die nu ook de slag nog beter te pakken heeft in de buitenbocht. En met voorsprong volgens mij die buitenbocht uitgaat. En Wolf probeert mee te gaan met Nesbit. Het is voor haar natuurlijk ook een lekkere tegenstandster. De doorkomst voor Nesbit. 45-77. Weer een uitstekende doorkomst. En nu gaat ze ook voor Jenny Wolf langs kruisen op de kruising. En nu begint voor Wolf de fase dat het stappen begint. Dat het niet zijwaarts afzetten meer is. Maar dat het meer lopen wordt. Nesbit beide allemaal los richting de laatste bocht. Daar gaat ze nu in. Wordt het misschien wel een baanrecord van in de 1.14. Of zit dat er vandaag niet in? De laatste bocht voor Nesbit. 93 was de tijd van Wüst. Hier komt de nieuwe wereldkampioenensprint. Ze wint andermaal de 1000 meter. Geen baanrecord dit keer. En belangrijker is dat Jenny Wolf door de 1.19.07 het podium helemaal verlieft. Zij is veel te traag op de 1000 meter. Dus achter Christine Nesbitt, de nieuwe voor worden Annette Gerritsen en Margot Boer, tweede en derde op dit wereldkampioenschap. Zilver en brons dus voor Gerritsen en Boer. The best of the rest, want Christine Nesbitt, de 25-jarige Canadees uit Calgary, stak er echt met kop en schouders bovenuit in dit toernooi. Gerritsen wint zilver voor het eerst in haar carrière, die medaille op een WK-sprint. Boer voor het Eerste naar op het podium. Zij pakt brons. Zesde wordt van Riese. Zevende Irene Wüst. Maar de wereldtitel gaat naar Canada. Naar Christine Nesbit. En zo meteen de beslissende duizend meter bij de mannen. U hoorde Sebastian een paar keer praten over protesten vanuit het Nederlandse kamp. Het heeft te maken met de disqualificatie van Stefan Groothuis. Die zojuist bij de 500 meter tot twee maal toe over de streep ging. Is gedisqualificeerd, komt niet meer voor in de eindrackschikking. Het heeft vooralsnog niet mogen baten, die protesten. We gaan weer eens voetballen. Beginnen wij in de Euroborg in Groningen bij FC Groningen, FC Twente. Henkok. De stand is nog 1-1 tussen Groningen en de 20. We hebben bijna 13 minuten gespeeld in de tweede helft. En ik kijk naar een verre bal die in de 16-meter gebied komt bij Janko. En Janko zegt dan in het gezicht raakt te zijn door de Sterman. Maar uh, geen theater bij Janko. Hij loopt meteen weer uit het 16-meter-gebied. En Groningen kan de aanval overnemen via Kranquist. Kranquist heeft veel ruimte voor zich. Hij zou die bal kunnen afspelen naar de rechterkant. Daar in de Waarom doet hij dat nou niet? Vandaar is de ruimte. Nu doet hij dat pas. Misschien ziet hij nu ook pas in de Volsen. Moet hij voorzet komen. En dan komt Stenman. Wie komt er achterlangs? Het is Kieftenbel die even achterlangs kwam. Dan een 1-2 combinatie. En dan schiet uiteindelijk. Uiteindelijk is het Stenman. Dacht ik, nee, het is een Volse die uiteindelijk schiet. En het levert eerst in Groningen nog een hoekschop op. FC Groningen aan het begin van die tweede helft wat gevaarlijker dan FC Twente. Ik heb nog een soortgelijke actie gezien van Matas. Dan denk ik aan die actie waaruit hij het doelpunt maakte. Weer kwam hij uit de voorzicht vanaf de linkerkant voor Douglas. Maar toen komt Douglas er nog net de voet tegenaan zetten. Een kopballetje van Sterman en een schotje van Tadic. Nu dus de hoekschop voor FC Groningen. De klok gaat naar de 60ste minuut van de wedstrijd. Dan komt die hoekschop. Veel mensen in het 16-meter gebied. De vuist van Michailov wordt weer opgevangen door FC Groningen. Teruggespeeld naar Kieftenbelt. Allemaal nog op de helft. Van van de FC Twente komt de bal weer in het rand 16 meter gebied. Krankwis probeert die bal door te kopen, maar dan kan Wiskerov. En die doet er helemaal niet goed. Je schopt je bal in één keer over de zijlijn. Het geeft me even de gelegenheid in elk geval om te zeggen... dat Theo Janssen aan het begin van die tweede helft direct binnen de lijn is gekomen. Dus vanaf de 46e minuut. John is eruit gegaan. De Jong speelt nu vanaf de rechterkant. En Theo Janssen is min of meer de schaduw speelt. Hij speelt... Uh, de, het is de voorste man op het middenveld. En Landsaat en Brahma, dat zijn de verdedigende middenvelders. Ik heb een beetje de indruk dat Twente voor een wat andere tactiek heeft gekozen... in die tweede helft. Groningen voetbal had toen uit de verdediging. En nu speelt Twente wat meer vanuit de verdediging. Misschien krijgen ze dan wat meer ruimte om die snelle jongens voor in te lanceren. Bijvoorbeeld Schatli en aan de andere kant dan ook de Jong. Laten we nog even kijken naar deze aanval. Die aanval gaat niet door. Die strand in de verdediging van FC Twente. 60 minuten gevoetbald, 1-1 in de Euroborg. Sebastiaan over uh, protesten en protesten tegen de protesten. Die hebben geloof ik geholpen. Ja, en dat is wel uh, uniek. Dat yeah. gebeurt niet vaak. Ja, dat heeft geholpen. Uh, want Stefan Groothuis mag rijden op de 1000 meter. Uh, de scheidsrechter bij de Mannen, Jan Augustinus, is overwuld door uh, mensen binnen de ISU. die de beelden keer op, keer op keer op keer hebben teruggekeken. Van die laatste 100 meter van Stefan Groothuis en Arie Koops, die uh, hier ook is namens de KNSB. lid van de technische commissie van de KNSB. Die uh, uh, heeft dat net bevestigd dat Stefan Groothuis teruggeplaatst is in het uh, klassement. Ik zie dat inderdaad ook zijn tijd op de 500 meter van 3556 staat er weer tussen. En Groothuis staat dus weer vierde in het algemeen klassement. 700 700ste achter Shorny Davis. En gaat dus gewoon strakjes nog strijden. Wellicht om een podiumplaats. De diskwalificatie is teruggedraaid. En dat is toch wel iets wat niet vaak gebeurt. Dus Tiof krijgt strakjes gewoon nog Groothuis te zien op de baan op de beslissende duizend meter bij de mannen. De strijd om de derde of misschien wel de tweede plaats. We gaan het allemaal meemaken. Hoge heiden. We gaan weer eens even veldrijden bij de mannen Gio Lippens. Ook daar is het volop koers. We hebben een compleet nieuwe situatie. We hadden een leider, Dennis Stiebar, de regerende wereldkampioen. Hij maakte een stuurfoutje, ging bijna onderuit. Toen sloot de rest aan en toen ging het in de pits bij de wisselzone... waar de fietsen worden gewisseld. Ging het even helemaal mis, daar werd hij geblokkeerd. en Toen reed hij uiteindelijk op achterstand. We hebben nu één koploper, dat is Niels Albert. Hij vergaat je van, wow, meter of tien. Meer is het niet op de nummer twee, op Kevin Powell's. Daarachter zien we dan Dennis Stiebar... We hebben nog twee rondjes te rijden. Achter Stiebeck, Sven Nijs. Stiebar, Sven Nijs. En dan uh, weten we dat Klaas van Tornhout daar weer achter rijdt. Gevolgd door Tom Meus. U hoorde het al. Het is Vlaanderen tegen Tsjechië. En ik ben bang voor de Tsjech. De man die zo graag uh, volgende week weer wereldkampioen wil worden voor de tweede. achtereen volgende maal. Dat hij uh, kansloos is in deze wedstrijd. Niels Albert lijkt ontketend. Albert, de leider ook in de stand om de wereldbeker. Die kan hem al niet meer rondgaan. Hij zal waarschijnlijk de wedstrijd in rijden ook nog gaan winnen. Koploper PSV in Venlo tegen VVV. Eenvoudige middag Bas? Ja, heel makkelijk. Bouma, Lens, Hutchinson maakte de Eindhovense goals. Dat hadden er meer kunnen zijn. Zuzak zo even een paar seconden geleden schiet uit een moeilijke hoek in de draai... maar net een decimeter naast. VVV heeft uh, niet zoveel te vertellen. Dat was ook uh, te verwachten eigenlijk, de nummer 17 tegen de nummer 1. En PSV doet het eigenlijk freewheelend in de tweede helft. Manolev gaat maar weer eens aan de rechterkant goede voorzet is dan gewend vanaf die rechterkant, maar die bal belandt over het doel. Slechte trap van de Bulgaar over het doel van Bejoir. Er is druk gewisseld, een aantal namen vallen op. Koevermans bij PSV in het elftal gekomen voor Berg. Die in de eerste helft eigenlijk vooral opviel omdat hij het duidelijk niet naar zijn zin had en met iedereen aan de stok. Kreeg Geel ook nog wegens het neertrekken van de tegenstander. Rutte zal gedacht hebben, dan maar niet en Koevermans in de ploeg. En Funzo Ojo is aardig in de ploeg gekomen bij VVV. De Belg, 19 jaar, gehuurd van PSV. En hij is dan Patrick Pauwen komen vervangen. Zo staan er bij VVV nu toch drie mensen in die voor de winterstop nog niet hier waren. Drie huurlingen, El Akjaoui. En uh, oh, kans voor VVV, Timmy Sela loopt door. Maar die loopt uiteindelijk zichzelf vast. Komt er nog een schietkans, een tweede. Nou, dan moet je het ook doen, Timmy Sela. Dat doet hij ook, maar schiet dan over. Het duurt wel heel lang voordat de rechtervleugelverdediger die daar natuurlijk ook niet altijd staat... In deze positie komt en als hij uiteindelijk besloten heeft dat het toch tijd is om de trekker over te halen schiet hij hem over het doel van PSV. Dat was dan de kans voor VVV. De eerste echte grote kans in de tweede helft eigenlijk om nog wat te doen aan die achterstand van 3-0. en De wedstrijd weer een wat draaglijker aanzien te geven. Toch in ieder geval de stand met de bal over het doel. Nog aangeraakt blijkbaar door een van de psv verdedigers. want VVV mag zwaar nog een hoekschop gaan nemen ook. En om dan het verhaal naar deze hele lange bijzin af te maken. Wie zijn dan ook weer die andere huurlingen? Nou, u had het al bedacht zelf in de tussentijd. Foujizovic en El Akjabin. Dus hoekschop van VVV. Doelman komt. Isaac doet hij goed. Stond. Moesta van grote afstand maait over de bal. En dan komt de koude van PSV. Zoucak staat daar helemaal alleen. Twee van VVV erbij. Toivonen op grote snelheid mee. Zoucak houdt even in. Wacht op steun. Moesta met een tackle. Beetje onhandig ziet het eruit. Maar het loopt goed af omdat hij de bal via de Hongaar over de zijlijn speelt. 65ste minuut. Het blijft in de koel. Zoals het al een uh, minuut of twintig is. 0-3. Al een tijdje niks gehoord van Andy Houtkamp. Rode XC Excelsior. Wel een leuke wedstrijd Andy. Tweede helft niet Twan. Het is een uh, matige vertoning geworden. Uh, en dan ook nog een rode kaart voor uh, Kai Ramstein. Twee keer geel. Kan zijn iPod op gaan zetten en naar leuke muziek gaan luisteren. Uh, tweede gele kaart volkomen terecht, want hij was te laat. En hij had al een gele kaart staan. Dus kon uh, Michel Winter de scheidsrechter niets anders doen dan hem rood geven. 2-0 de voorsprong voor Rode EC. Het is zelfs een keer 3-0 geweest. In de laatste ontmoeting tussen beide ploegen. Toen werd het 3-3, maar er ziet het uh, niet naar uit als uh, uh, Rode weer in de aanval gaat. En Hado hier de bal probeert in het doel te krijgen. Maar er zit nog net een lichaam tussen een uh, Rotterdams lichaam van Excelsior. Het levert slechts een hoekschop op voor Rode Ezee. Dat nog altijd sterker is dan Excelsior. Maar het een beetje laat sloffen in de tweede helft. Misschien dat nu Willem Jansen nog wat leuks kan doen. Probeert de bal voor te geven. Maar die bal komt in de handen van Kees Bauer terecht. 2-0. Rode Ezee leidt soeverein tegen Excelsior. even Amsterdam naar Ed van der Bent. Ed, zijn er alle combinaties foutloos over de balken gegaan? Ja, dat zag er tot 12 niet zo naar uit. Maar uh, ja, de enige stoeltjes die nog vrij zijn... dat zijn de blauwe kuipjes. Uh, paar op de deelnemerstribune. Want voor de rest is het hier met 6000 man helemaal vol. En die ruiters die hebben waarschijnlijk uh, goed gekeken... naar hoe het de eerste 11 ruiters verging. Met problemen, met de afstanden. En om eraan die tijd te komen. Want sindsdien uh, regent het foutloos. En dus ook parcoursbouwer Rob Jans is erg tevreden. We hebben tot nu toe na 24 starts vijf foutloze combinaties. Waarvan twee uit eigen land. En dat is heel mooi. Dat is Ben Scheuder met B. MC Unaniem, Nederlands gefokte 10-jarige Hengstadpaard. En ook Mark Houtsager vorig jaar nog uh, naar barrage 5 uh, in deze wedstrijd hier in Amsterdam. Met het paard Tamino, een Nederlands gefokte uh, ruim van 11 uh, jaar oud. Verder nog in de barrage de wereldkampioen Philippe Lejeune uit België. Niet met zijn BK-paard, maar met de 10-jarige Mary Boyant de Muse. Een uh, Belgisch warmbloedpaard. En uh, verder Dennis Lins de Ier met de uh, Rij van het Dingershof. Ook zo'n mooie Belgische naam. Het is ook een Belgisch gefokte. 11 jaar geruimd. En degene die het vijftal completeert tot nu toe... is James Patterson Robertson uit Australië... met de tienjarige hengst Niac de la Abbe. Maar we hebben nog zo'n ruim 20 starts te gaan... waarvan voor Nederland is mijn startlijst rood gekleurd. We hebben er nog zo'n 13 kansen voor Nederland... om in die barrage te komen.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 Nothing about that Hell, hell, modern world Hell to all your boys and girls Hell, hell, the color green Hell, hell, to what I see. Hell, hell, hell, this modern world Tell her that she's beautiful I put her on a pedestal But as you cook a triple A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 Yeah. En met Modern World brengt ons naar het nieuws van 4 uur. U krijgt de tussenstanden. Roda Excelsior staat nog altijd 2-0 bij VVV PSV 0-3. En Groningen Twente, zij staan nog altijd op 1 tegen 1. Eerder op de middag verpulverde van de Utrecht Ajax met 3-0. En straks na 4 de ontknoping dus van deze drie lopende wedstrijden. En natuurlijk de ontknoping, de duizend meter bij de mannen. Met weer Stefan Groothuis vanuit de vierde positie. Wie oh wie wordt er wereldkampioen Schaatsen.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 Deze geeft Nierpacenten meer energie en meer vrijheid. Steun de Nierstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar nierstichting.nl Nu 12.50 korting op ieder vliegticket bij... ...vliegwinkel.nl Elke financiële bijdrage aan de draagbare kunstnier is welkom. Maar je kunt ook een sportieve bijdrage leveren. Schaats dus mee met IJsstrijd.